Staat er klaar voor. Je Hoort het al aan zijn beat. Het is de one and only. DJ Dion City. Maak een applaus. Nou, niet allemaal tegelijk. Oké, ik reken het goed. Je zit aan de andere kant van de radio. En je denkt, hou nou je mond. Ik wil luisteren. Heel goed. Here he comes: DJ Dion City. In the mix. My last attempt to normalize the to the future. Move so fast and I actively fuse it. I'm gonna end this music. I go go I do when you go go Yeah. Laat hem niet meer gaan Volgende vrijdag zijn we weer bij je Je vrienden van de radio Dennis en JK Is zeg Maak er een mooie weekend van En ik zie jullie vrijdag weer